9 uur Jeroen van Kam met het ZNOS-journaal. Bij de Gay Pride in Jeruzalem zijn zes deelnemers neergestoken. Twee van hen zijn zwaar gewond, zeggen de Israëlische hulpdiensten. Op foto's is te zien dat de dader, een ultra-orthodoxe Jood... in de boeien wordt geslagen. Tien jaar geleden sloeg hij ook al toe op de Israëlische Gay Pride. Toen raakten vier mensen gewond. De man kreeg twaalf jaar cel en werd drie weken geleden vrijgelaten. Ondanks de steekpartij gaat de parade gewoon door. Onze strijd voor gelijkheid wordt hier alleen maar sterker van... zegt de organisatie.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 Het Duitse Openbaar Ministerie doet onderzoek naar twee journalisten vanwege mogelijk landverraad. De twee hebben op hun blog passages uit geheime documenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst gepubliceerd. Het onderzoek moet uitwijzen of door de publicaties ook daadwerkelijk staatsgeheimen zijn onthuld. In hun artikel beschrijven ze plannen om het toezicht op internet uit te breiden. De artikelen zijn gebaseerd op gelekte documenten. Het dorpje in de Franse Alpen, waar eind maart een Airbus van Germanwings neerstortte, wil zijn rust terug. Honderden inwoners van Le Vernay hebben bij de burgemeester een petitie ingeleverd, waarin ervoor wordt gepleit de rampplek niet nog toegankelijker te maken voor nabestaanden en andere bezoekers. Ongeveer 500 inwoners hebben de petitie getekend. Veel inwoners willen ook dat het gedenkteken dat er al staat weer wordt weggehaald.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 onder dit, dit nummer The Prophet van Alaska... hadden we het er nog een beetje over. Van ja, Wat heeft die, wat heeft die Frank Bond nou eigenlijk gedaan? Hij heeft meer of meer een beetje de poëzie die hij eigenlijk in zich had... heeft hij uh, min of meer ook uh, toegepast in uh, de, de, de, de, dit album Prospero. En The Prophet dat is uh, toch wel uh, de, een beetje de, de uitkomst van het verhaal. Een beetje euro-spaghetti-counter-western... zoals die jongens uh, dat uh, noemen... Nou, uh, bij de Profit hoor je dat wel heel duidelijk eraan af dat die knipoog naar Enio Morricone wel heel duidelijk uh, gemaakt is. En met dat... Oh, ha, dat zit er ook wel heel duidelijk en vet in. En, Marcus... Microfoon 2, moet ik nu overzetten. <laughs> dus, ja, ja, ja, ja, ja ik, want ik uh, loop gewoon van wat, microfoon ja, en ja, jou dat, te Want wat, wat, Frank uh, is uh, toch ook uh, degene geweest... Uh, waar wij toch uh, dikke maand geleden nog iets aan te danken hebben gehad. Hè? Ja, die, die, die mooie jongens uit het buitenland... Ja, over, een, uh, eerste, uh, eerste, eerste band, de, de Young Folk. Maar uh, niet getreurd. Ze komen nog een keer terug. En dat is tussen nu en 2,5 week. Dan is uh, Festival de Brave in Amsterdam. En daar zijn ze dus uh, te horen. Dus, uh, ah, ik zeg zeker kijken. Dus, <laughs> nou, het is een hele leuke band. Echt een top, top band. En ook Alaska zelf is uh, op uh, Festival de Brave uh, te zien. En te horen. Het is midden op de dag. Dus uh, voordat het gaat... Dat is misschien nog een klein, klein uh, vlanglijstje die ik nog af uh, ga snoepen. Dus uh, wat dat gaat, gaat helemaal goed komen. We gaan nog één nummer draaien. En dan uh, is het uh, weer de beurt aan uh, Tony. Die dan nog uh, twee nummers uh, als uh, slotakkoord uh, gaat, uh, gaat doen. Uh, maar we hebben natuurlijk ook nog uh, muziek en Nederlandstalig uh, werk. We hadden net uh, Van Piekeren in het uh, vorige uur. En dit is Edith Leerkers. Zij is de moeder van Marnix Doornstein. En ja, ze had uh, materiaal liggen vond Zoonlief toch een beetje, een beetje te gortig dat dat een beetje op de plank bleef liggen. Dus wat dat betreft werd er gezegd, laten we het dan nog maar naar uit gaan brengen. En dit is een van de nummers die op dat album staat, Liedjes Blazen. Heb het gehad, te druk om te denken, te moe om te bellen, plof ik op de bank, Zep langs de kanalen, terwijl ik aan je denk.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 was er Edith Leerkers met uh, Blazen... Dat, uh, dat nummer wat, uh, wat, wat, wat Marnix Doornstein uh, mede heeft uh, geproduceerd. En nou had ik net uh, bij het uh, laatste uh, liedje had ik, uh, deze schuif... had ik schuif bij jou bestaan. Dus je hebt wat kunnen horen van wat keukengeluiden bij Alternative FM... want uh, ik was verzuimd om uh, de microfoonschuif uh, van de singer songwriter uh, dicht te gooien. Dus, uh, maar dat zullen we dus uh, nu niet doen... want ja, Tony die heeft nog uh, twee nummers uh, te spelen... 1 september, dames en heren. Dan uh, een beetje op uh, de wijze zoals P.P. Fischer... Uh, zeg maar zijn aankondiging doet... Uh, tijdens de Rob akda Dan moet je er zeker bij zijn... in uh, de kleine zaal van uh, de Patronaat. Want dan gaat uh, Tony uh, Sprok uh, spelen. Uh, en kan je dat ook dat rideltje van, uh, uh, van de Rob akda doen? Kan je dat rideltje van de Rob akda woord doen? Ik heb uh, geen idee. Nee, dat dus nee, moet je hele rideltje niet. Maar goed, daar gaan we dan uh, gaan, we, gaan we er zo wel even voor zorgen. Okay. Uh, uh, dat, pakken één dingetje er wel even uit. En dan uh, laten we even dat rideltje horen. Misschien kan je, kan, je dat, uh, kan je dat naspelen. Maar goed, uh, welke, welke twee nummers laat je horen? Welke, twee, uh, van, ja, welke laatste twee nummers laat je nu horen? Want dat zijn nou, de laatste twee. Ik, uh, ik uh, kom vooral uit de, de heftige oude rock scene, zeg maar. Ja, dat vind ja. ik te gek. Dus Led Zeppelin, Die Purple en uh, wat ik van allemaal. Ja. En uh, Born to be Wild was een van de eerste liedjes die met mijn allereerste band speelde. En toen dacht ik, ja, die uh, wil ik eigenlijk blijven doen. Alleen ja, op een akoestische gitaan nou volgens ze gaan zitten hakken. Dat is ook weer ding Dus ik heb daar weer een, uh, een soort van uh, eigen versie van gemaakt. Van Born to Be Wild? Born to Be Wild, ja. Jesus. Nou, dan uh, ben ik heel <laughs> erg nieuwsgierig wat, uh, wat hoe die cover gaat, uh, gaat klinken. Nou, ja. ik. Uh, ik ik laat me graag verrassen. Oké. Okay. Smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, try to go and make it happen. Take the world in a love and break Fire out of your guns at once and explode into space. And like a true nature child. Yeah, we were born, born to be wild, we could climb so high, I never wanna die, born to be Uh, dat was hem weer. Uh, Tony sprak met een uh, eigen tijdse versie van uh, Steppenwolf's Born to Be Wild. Die is uh, wel heel anders, Marcus. Heb uh, ik een <lacht> beetje het idee. Uh, je ook niet? Ja. Uh, met een to Toyota MX, uh, MX2? gaspedaal je hard in de uh, trap of niet? Met een akoestische versie. Nee, nou, that, dat dan weer ga, niet. Hè? Als ik op, ja. op bank ga, ga dan, dan wel op de, de, de echte rockereditie. De, <a influence> de echte rockereditie. <g cleanse> ja, nou ja, goed. Nou, die doe ik ook nog steeds. Maar hoor. goed, <h> <inch maior> ik zie hem al wel zitten. Marcus heeft een klein beetje lang haar, de dames en heren thuis. Dus euh, je kan het op de webcam, kan je het zien. Maar dan moet die dak van die MX2 er een beetje af. En dan zie je die wapperende manen van Marcus erachter. Uh, dus dat, uh, dat, dat, dat wordt hem wel. Ehh, in die tussentijd denk ik dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat ik dit alweer verteld heb. Heb ik een technisch volgen gesproken zodat, uh, zodat Tony het uh, weer, uh, weer helemaal netjes heeft uh, met zijn gitaar. Want dat, uh, dat, uh, dat, is de, dat is de reden. Kijk, en dan klinkt hij weer. Zie je? Kijk. We hebben, uh, hebben het mooi opgevuld over een, uh, over een uh, cover van... Uh, van uh, Steppenwolf. Step ja. ja. Uh, dit is toch weer een eigen nummer neem ik. Ja, zeker. En ja, oké. Okay. Toch nog even van de EP. Heb ik niet alles van de EP gedaan. Maar Kijk, wel, uh, dat is alleen maar het mooiste. Dan moet het een beetje spannend houden natuurlijk. Dat is ja, weten. Ja. Uh, welke is dat? Uh... Nou, ik uh, deed een begin met moment mee een, uh, En dat is natuurlijk een initiatief van uh, Serious Request. Ja. Yeah. En uh, ik deed er auditie voor en ik wist eigenlijk niet zo goed meer wat het was, Gitaarlem. En dat was uh, natuurlijk eigenlijk een beetje stom, maar... En toen was ik dus door naar, de, naar het Philharmonie gedeelte, dus eigenlijk de finale. Ja. En toen dacht ik, oh, is dat het, weet je wel. Dus we moest even snel een nummer gaan schrijven voor, uh, voor dat onderwerp van Serious Request, ja. voor die finale. En uh, dat is uh, Breakaway geworden. Breakaway! Breakaway. Nou, laat maar roeren. Sun, when you're all alone The rains keep falling Waiting till the nightshade falls And all hopes will be gone Broken hearts, no one cares Someone is tearing down Face buried into the ground Broken lives based on fear Forced to an endless day trying. of sight. Seeking for the sun so bright You know what's wrong but not what's right dat laatste, dat je het nog het gekraak van een, van een akoestische gitaar uh, hoort. Breakaway yes. van uh, Tony Sprok. Uh, dankjewel, in ieder ja, geval, nou. voor, uh, voor het live gedeelte. Ik ga zo direct nog even, nog even wat, wat tussendoor nog even babbelen een beetje. Dus dat uh, gaat uh, helemaal goed komen. Um, een band die hier ook uh, geweest is, is uh, deze band. Halfway Station heten ze. En ja, ik, dit, dit is het nummer wat, wat ze vorig jaar in september uitbrachten. Maar heel lang heb ik hem gedraaid. Eigenlijk de winter door. Omdat het gewoon een sprong is in het onbekende. En ik kies de laatste tijd veel met mijn hart. En na 26 jaar ben ik weer begonnen met een krantwijk. Vandaag weer voor het eerst begonnen. Yeah. En dat verschafte, dat was wel heel erg leuk. Want ik kwam nog iemand tegen hier in stand die ook in de muziek gezeten heeft. En niet in een zomaar uh, kleine band. Want uh, dat was een hele grote band uh, waar hij, uh, hij ingezeten heeft. Die zei het ook al. Van ik uh, zou, uh, als het die andere kant, zou ik het ook doen. Maar goed, uh, daar ga ik het uh, verder niet over uitweiden. Uh, Here's halfway station met The, the Great Beyond. Dat was hem. Gerben van Etten met uh, zijn project. Want uh, Gerben uh, zit bij de, bij de Cosmic Carnival. Daar uh, zit hij uh, bij. En uh, de Cosmic Carnival is, uh, is wat dat er gaat uh, een, uh, een grote band. Maar hij heeft uh, gezegd uh, van ik wil ook toch een beetje mijn muzikale horizon verbreden. En dat heeft hij dus ook gedaan. Uh, bijvoorbeeld uh, met, uh, met dit Bleunoir. Daar is hij uh, drukdoende mee bezig uh, geweest. En uh, uiteindelijk is dit eruit gerold. Catharis heet dit uh, nummer. En uh, dat is een uh, instrumentaal uh, werkje van hem. Uh, alleen maar. En daarvoor hoorde je Halfway Station... bijna uit dezelfde plaats waar Gerben ook vandaan komt. Want de uh, Cosmo Carnival is een Rotterdamse band. Maar Halfway Station is dat van oorsprong ook. Dus uh, het, uh, het, mag, het moet zo zijn. Uh, twee minuten... Nou, bijna één minuut voor half uh, tien. Ja, één minuut voor half tien. Ehm... Um, en ik ga nog even uh, praten met de man die nu voor de derde keer geweest is. Uh, want ja, uh, tenminste, uh, bij de opening is hij van deze studio. Samen met uh, Bernard is hij toen geweest. Yeah. Waar ken jij Bernard eigenlijk van? Nou, het is eigenlijk mijn ex-schoonvader. Uh. Bo, ho, ho, ho. Het is... <laughs> ja, ja dus, uh, zodoende. Zo, uh, zo is het gekomen. Zo zijn wij aan elkaar gekomen ook. Ja, dat uh, was, tenminste, ja, ja. Marcus en ik en, uh, aan de ene kant. En jij samen toen met Bernard aan de andere kant. Ja, dat was uh, in eerste instantie wel nog in de oude, oude studio. Uh, was dat nog, toen, uh, ben voor je ook nog geweest, ja? Ja, en daarna toen met de opening, inderdaad, met hem hier ook. Ja, want je bent ook uh, dus nu bij de oude studio geweest. Maar ja, dat is je, bij, een, ja. bij een andere uitzending geweest. Was, was dat bij onze vrienden A.J. Vos in Groep Harms? Ja, dat was met die uh, was het soort Beatles-editie. Uh, het zou, zou maar kunnen dat dat bij een vriend Ruud-Jans is geweest. Dat zou gerust kunnen. Was, uh, wat, dus zie je hem luncht. Zoiets. Of de vinyljaren, een van de twee. Ja, dat zou... Ja, ik, weet, ik durf een beetje daar misschien, maar ik durf niet nou, meer te zeggen wie ik, dat ik is. er Nou, ik ga ervan vanuit dat het wel uh, Ruud is uh, geweest. Want uh, Ruud is ook de uitvinder van, uh, van deze daverende donderdag, moet ik er ook even bij zeggen. Dus, uh, dag, dag dag, ja, dag, dag. Dit heet de daverende donderdag. Uh. Ja, maar wij zitten al veel langer op deze donderdag dan dat Ruud bij dit station zit. En, en <laughs> Ik hoor concurrentie. Hier, uh, ja, Lam <laughs> uh, maar gaan. Dat, dat heb Maar goed, dus, uh, je bent dus in onze oude studie. Dan heb je ook gezien hoe dat uh, eruit uh, zag. Hè. Ja, Dat was dat uh, is heel klein. Wat lekker knesje. Ja. Heel dat klein was dat. Kun je je ook voorstellen dat we daar Chef Special ooit in 2009 Uf. ingepropt hebben? Nou, ik, ik kan me wel voorstellen. Maar ik kan ook uh, wel voorstellen hoe krap dat geweest is. Ja, zeg dat is maar, heel ja. krap. <laughs> dat is echt heel krap. Over, overigens, uh, we, we hebben het over Chef uh, Special. Maar. Uh, dan weet je dus in, in welke, uh, in welke uh, situatie jij dus ook uh, zit. Hè? In dat op zich ja Marcus. Uh, over over... krap gesproken. Ja. Wie was dat nou dit nog veel krapper was? Waar we de deur eruit gelepeld hebben. Dat was met uh, Suus de Groot en John Doe's Revenge. Ja. Daar hebben we zeg maar de voordeur eruit ja. gelepeld. <laughs> ja. En was. Nice. Ja, ja, dat was <laughs> als een ja, de de drummer. Was de drummer zat op het randje om van de trap naar beneden te flikkeren. Oh, jezus, nou, ja. Dat was echt uh, niet te geloven. Maar goed, ja, was, uh, uh, ja. over Special gesproken. We hebben het bewijs, het overtuigende bewijs, dat, uh, dat, dat ze hier ooit uh, geweest zijn. Dus uh, zullen, we het, uh, zullen we het even laten horen? Ja, sure. Riddle Raps in de, de akoestische uitvoering. En je hoort hem helemaal aan het eind. een Hoekstra nog wat, uh, wat, uh, wat roepen over, uh, over deze Share special.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 High. If you speak out, let your heat out. It should rebound, free minds, these sounds Let that reach out, three My feet filling the ground. Your secrets, now let me figure them out. It's bit of raps. So I'm with me, you not know, I'm without. It's rid of raps. So I'm where you under and down. It's rid of raps. You'll never stop calling it out. It's rid of raps. Yeah, yeah. It's rid of raps. You'll start making all of your bounds. It's rid of raps. You'll fill All in the sound, it's a bit of rap. What the fuck you talking about? It's a bit of rap, rap, yeah, yeah. And these sounds, let that reach out, be bounced My feet filling in the ground, your no secrets Let me figure them out, it's Riddle Raps Something we be nothing without, it's Riddle Raps Your feeling, it's all in the sound, it's Riddle Raps Never stop calling it out, it's Riddle Raps It's Riddle Raps, so I'm making all of your bounds Riddle Raps, do I feel that, it's all in the sound Riddle Raps, what the fuck you talking about It's Riddle Raps, Raps, yeah, it eh, eh. Weet je, ook wat stevig werk, dat mag er ook best wel in. Mexico heet het, van Engel Movis. En wat is daar nou zo bijzonder aan? Het is een van de, de bands die Julian Silke Sielke onder zijn vingers heeft gehad. En ja, dan mag je ook wel wat aannemen dat dat ook wel goed is. Want als de man ook het geluid heeft verzorgd van Hermo van Veen dan moet je wel wat kunnen, denk ik. En dit heeft hij dus ook gedaan. Er komt nog iets, dat kan ik je nu al vast aankondigen... van een Zaanse band... die, die dan nog, nog iets gaat, gaat doen. En ook dat heeft hij onder, onder handen gehad. Maar dat ga je zo horen. Um, want um, ja, je, zei, je zei het net al... Hè? bijvoorbeeld uh, tijdens, uh, tijdens de liedjes die je speelde... zei je al van... er zit wat, wat meer... Uh, ervaring in, of tenminste meer opleiding en uh, lering uh, voor, een, uh, voor, voor, uh, voor jij als leerling op het conservatorium, dat je ook meer leert om te gaan met spelen in een band, muziek en het muziekinstrument dat is het conservatorium in Haarlem ja, het is, ja. Uh, het is gewoon wat, uh, ja, ik noem het concreter, dus het wat ja. duidelijker wat je ja. aan het leren bent. Ja. En uh, het mooie is gewoon dat, uh, kijk, net als een conservatorium, kijk, je kan ook gewoon een andere hele goede leraar, aan, zeg maar, gewoon buiten het conservatorium nemen en dan kun je het ook van leren. Ja. Alleen wat het mooie is aan het conservatorium, dat je gewoon vier jaar lang gewoon bezig bent, alleen maar met muziek bezig bent, ja. continu. Er komen de gaafste muzikanten komen daar, dus bij onder, dus toevallig ook chef, chef special. special, ja. En uh, uh, nou traintje Oosterhuis, Oostenrijk, uh, Ik heb dan meegespeeld met de Burg Lewis band. Ja. En, uh, nou, kan ook wel wat van hè, die uh, Birgit Lewis. Ja, dat is echt een... Echt een, echt een die, die soul, alles op. stem. Ja, dat is lachen. Dit jaar was het dan Van Velzen. Die ja. kwam nog even langs. en uh, nou, Dan kwam de drummer van Level 42. Uh, nou, uh, ja. Ant Anton uh, Goudsmit uh, kwam nog even langs met zijn verhaal. Nou, ja. echt, uh, Lex Bolderdijk, die is een beetje de meeste ja, dat platen is, uh, van Nederland op ingespeeld. Dat, dat, uh, dat is. Lex Bolderdijk uh, is eentje van, uh, van Los Vast uh, met Jan Riedman. Daar zat hij uh, ja. uh, als, he, als bandlid, zat hij dan wel ergens in. Ik weet even niet gauw waar hij uh, onder andere in gespeeld is. Nou, de grootste is natuurlijk Anouk. Zeg maar, hij uh, nou, heeft nou, uh, de, de eerste twee platen ingespeeld, geloof ik. Hij, zelfs, deel van de maar, maar hij is zelfs uit de jaren tachtig. Want hij is, uh, ik denk dat de man nu toch. Nou, midden 50 moet hij zeker ja, zijn. Richting de 60 volgens mij. Dat, ja. uh, dat lijkt mij ook wel, want uh, hij was toen, ook in de jaren 80... was het een felgevraagde uh, uh, muzikant inderdaad. Zeker. Bij, ja. uh, bij bands. Maar ik ben even kwijt welke, welke dat zijn. Dus. Ja. Um, nou ja, jou, jouw toekomst, jouw nabije toekomst uh, ligt uh, dus in het patronaat. Want dat is, het is nu 30 juli... Ja, dat is nog een maandje. En het is nog een maandje. Dus uh, wordt, dan wordt het, wordt het zit ja, dan is de zomer er eigenlijk ook op. Want uh, dan zit de R er weer in. Want we hebben nog één maand zonder R. Ja. is dus augustus. En dan uh, ben je al bezig met daarmee, of niet? Met, met het weer. Nee, ik bedoel met, uh, met de EP. Of de ja, nee, presentatie en dat soort dingen. Ja, dat is echt al een paar maanden aan de gang eigenlijk. En ja. uh, nou, het levert nogal wat stress op. En uh, zeker, hij nog niet af. Hij nee. moet nog... Uh, moet gemasterd nog... worden? of? Uh... Nou, uh, er moet nog uh, de strijkers en de koortjes uh, moeten er nog op. Mm -hmm. En uh, daarna nog gemixt en gemasterd. Maar ja, goed, dat gaat allemaal lukken. Dat weet ik wel. Maar het, is wel, ja, het geeft toch wel stress omdat je toch... Voor een blik, Ik ben van ja, maar het is nog wel nog een maand, het <lacht> moet wel goed, het ja. moet wel goed zijn, maar het ja. moet ook snel. Ja, het, is toch, ja, het ja. blijft toch een dingetje. Of zo. Ja, nou ja, goed, maakt niet uit. Het, uh, dat het, het is, uh, je bent erbij bezig en dat is alleen maar goed. Uh, de EP, uh, met, heb je daar nog hulp bij uh, van van mensen die uh, die zeggen van. Ik zou het zo doen. Ik ja, het ja zo zeker. Doen. Ja, ik, heb, ik heb de nummers dus afgeschreven met Henry, Henry Meijer. En dat is uh, echt een songwriter uh, van topklasse. Die heb ook bij de Best Singer Songwriter gezeten. Die heeft ja. aanbiedingen van Talpa gehad. en zo. Die gast heeft echt wel uh, ja, die was skills. Al, ja. En die heeft net even de details met me doorgesproken. Ja. En uh, daarnaast uh, gewoon de opnameleider zelf. Die, uh, die is ook muzikaal nogal... Uh, wat, nogal ja, wat zeggen mensen zo? Want ik weet... Het, hè? Je bent eerst dan bij zo'n uh, zo programma bij ons uh, geweest. In een kleine studio. Dan kom je hier... Met Bernard kom je hier spelen bij de opening van de, van de studio. Dan kom je hier met Pascal spelen. En dan kom je nu zelf helemaal alleen spelen. Ja. Ik zie gewoon een hele duidelijke stijgende lijn. Ja, het is toch ook... De, de mensen waarmee je speelt in hele andere projecten... Huh? Uh, ja, je, je door... nodig je niet iedereen uit hoor, dus uh, nee, dat nee, je nee, dat nee, wel dat we even goed goed, uh, goed, uh, goed uh, <laughs> begrepen hebben, maar goed. Ja. Uh... Ja, het is nu niet alleen ja. songwriting, maar ook gewoon uh, gewoon überhaupt het spelen in met verschillende stijlen, dat je gewoon uh, en met verschillende mensen ook. Ja. Dus ook qua karakter juist verander je ook en qua speelstijl en uh, je gaat toch dingen toepassen wat je uit het een haalt en ja. bij het ander weer toepast. Ja. En uh, plus ja, ja, je wordt ook ouder, je, je, je speelt vaker, dus ja, ja je, je krijgt gewoon ervaring en dan ja. ga je toch. Ja, on, misschien ook onbewust erbij, weet je, ga je ja. toch andere dingen ook weer toepassen waardoor ja. het, eh, je krijgt andere inspiratiebronnen enzovoort Er is en nog wat, want eh, we wilden nog eerder een afspraak maken en toen zei je, nee, ik ga naar een Rory Gallagher festival. Ja, dan moest ik spelen. Want ik zie het ook. Houd eens Dus, <laughs> uh, dus dat is wat gaat. Ja. Uh... ja, dat was met een, uh, een Led Zeppelin die Purple tribute band en ja. uh, we werden toen gevraagd om uh, op dat festival te spelen. Nou, daar komt uh, tussen de 20 en de 30.000 man op af. Ja. Wij dachten, uh, ja, plus Ierland. Dus ja, ja goed, ik hou wel ja. van een biertje. Ja. Nou, wij daarheen. En we hebben dan in drie kroeg gespeeld. En één op een, op een groot uh, podium voor een mannetje 1500. Uh, ja. Dat was echt, nou, ik heb nog nooit zo'n vet publiek meegemaakt. <laughs> ja. Ieren, nou, serieus, muzikant, ga naar Ierland. Want daar is het echt vet. <laughs> ik, ik, ik denk dat jij gewoon met je uh, EP onder je arm... gewoon een paar van die, van die pubs moet, moet, moet gaan... We, uh, ja, ja. Echt, ik, uh, als ik het voor elkaar krijg, gaat dat zeker gebeuren. Ik ja. denk dat je gewoon daar moet, moet spelen. Uh, wat je vanavond bij, uh, bij ons gedaan hebt, dat moet je daar doen. Dus ik denk dat ze hier met de Guinness gewoon besprenkelen. Ja, Wel hier een bier weggooien. En vooral een Guinness, dat zie ik niet zo uit wie zitten hoor. Nou, Het ligt eraan veel ze gedronken hebben. Dat is wel een beetje ding. Goed, dat zijn de Ieren. Ik vond het wel heel leuk dat je geweest bent. Ja, ik vond het te gek weer. Ja? Uh, als de EP uh, weer een beetje uh, gaat lopen... dan uh, denken we dat we ergens... Uh, nou, halverwege de winter... Uh, moeten we je dan toch maar weer eens, uh, weer eens even uitnodigen. Denk dat lijkt ik. me te gek. Ja, ik denk het wel. Leuk dat je geweest bent, ja, Tony. graag gedaan. En uh, veel plezier op 1 september... als je met strijkers en al die andere, <lacht> al die andere leuten... Uh, daar in de kleine zaal... Uh, dat hele zoutje ongeregeld in de hand moet gaan houden. Ja, dat, dat wordt een dingetje. Dat, dat, <lacht> dat, dat wordt dat nog leuk. Dat wordt een denk. dingetje, ja. ja vond het hartstikke leuk. Dankjewel. Ja, ik ook. Hartstikke bedankt. Goed, het was hem. Tony sprok. Uh, wij nog even verder met de muziek. Deze band is ook geweest. Gaat, uh, gaat het wel worden. Dirty Colors en de Amazon Girl. are flashing at the end of the road in the back of your mind but where it statue En dat waren ze. Loose Ends en Rush. En dat was trouwens dan wel de uh, Loose Ends. Uh, want want uh, dat nummer, dat, dat Rush, dat is totaal anders... als, uh, als de rest van, het, uh, van de muziek uh, die ze hebben uitgebracht op een EP. Dus uh, wat dat gaat, uh, denk ik uh, dat je met dit nummer heel erg goed, uh, goed uitkomt. Uh, Rush is ook... waarom we hem ook uh, veel draaien hier... bij Alternative FM. En de band komt uh, een beetje uit de buurt... van, uh, van de Zaan. en uh, Ik heb me laten vertellen dat uh, Jim van Gotha, een van de bandleden... ook uh, nog, een, uh, nog een beetje werkt... bij Podium de Victorie in, uh, in Alkmaar. Dus, dat, dat, uh, dat, wat, de, de band heeft overal zijn ingangen. Um, het is bijna... En als ik zeg bijna, dan zeg ik het is, is bijna vier minuten voor tien. Uh, ik ga eens kijken, want, want ja, we zitten toch ook uh, langzamerhand... gaan we weer september, oktober. Dan wordt er ook weer bepaald wie er uh, aan uh, de Rob wordt weer mee gaan doen. Uh, ja. dus, uh, stiekem en dan, weet ik het al uh, helemaal. Uh, uh, stiekem weet je er al eentje. Nou, ja, maar ik mag je, je mag er nog niks zeggen. zeggen. Wat, wat is dat nou weer voor, ja. voor, voor jammer? is dat nou weer? beetje jammer, een beetje, jammer, beetje jammer Ja, Een beetje jammer. Vroeger zei ik dat altijd als jij de schuif er niet open deed, dan was dat weer ja. een beetje jammer. Ja, maar uh, zo, is het, uh, zo is het dus niet. Ja. Uh, maar goed, uh, het is uh, ook weer een tijd van komen en een tijd van gaan. Want vriend Sjarl Dijf staat klaar met uh, het volgende programma. Tussen F ja, Wie schuifelt jou achter die knoppen vandaan? Ja, die, uh, het is net uh, zo, uh, zoals die vent uh, vorige week in die tour toere-etappe. die uh, Bargil. Die toen op een gegeven moment ook nog eentje eronderuit schoffelde in die bocht. Jan en Thomas. Um, wij zeggen dan altijd in koor. Tot, tot volgende, volgende week. week. En uh, tot volgende week betekent ook uh, tot volgende week. Uh, we hebben er nog eentje. En dat is een uh, leuke zomersong. En dat is Wolfie en Nomar. En dat nummer dat heet Everybody. Dag